Of ga je naar? Oh nee, oh nee. Oh shit. Oh, die klonk ook wel goed. Was, uh, ja, ik hoop dat het ook zo klinkt op, op nou. ja. Ik wilde zeggen op film, maar dat is het niet. Nee. Gelukkig <laughs> niet. Maar gewoon wil dat hij zo graag Ja, heel maar, maar gewoon wil alles. Maar ik heb echt, ik snap gewoon niet dat hoe is ik, het ik kost. Kost. Sorry, ik moest <laughs> aanpraten. het praten en geef ik tegelijkertijd ik snap gewoon niet hoe je zo enthousiast kan zijn over alles. <laughs> nee ja. maar ik ben gewoon niet, niet eens zo enthousiast over één ding in mijn leven. dat is nou dat is maar niet waar. Dat, <laughs> dat is helemaal niet waar. dat ik triest. ja. gaat het ook? goed een beetje mee? nou, wel nu weinig. oh ook goed. nee. Maar echt. Goed, hallo Waarom allemaal. Dus jij we. we weer. Aflevering. Ja, hoi. ik ben er ook weer. Ik heb de keur gevonden. Wist, wist je dat aflevering 1 inmiddels 100 keer bekeken, bekeken geluisterd is? 100 keer. 100 keer. Dat ja, dat cool. zijn sowieso mensen die zeg maar gewoon middenkeren. Niet zo negatief. Ik, een... ik heb gewoon, ik heb letterlijk van mensen gehoord dat ze dat deden. Oké. Okay. Maar toch. Maar toch wel het Wel als in, het is niet dat dat twee mensen zijn. Ja, maar, oh, allemaal vijftig keer, <laughs> hoop ik. Dat, dat is waar. Zijn. Dat wij twee gewoon, maar allebei. Ja, dat wordt niet zo so zet. Moet wel even klinken. Oh ja. Oeh, die was echt niet mooi. Zo is het de vorige keer ook heel vals. Ja. Maar maakt niet uit. Cheers. gaan We Ja. Salut. Oeh. Ik had hem sterker verwacht. <laughs> sterker? Ja. Als in... Maar dat komt misschien... Ja. Ja, dat moet ik. Misschien moeten we even vertellen welke wijn we drinken. Want oh, ja. Het is heel onduidelijk waarschijnlijk. Ja, precies. Echt, Luister. Echt heel onduidelijk. Lees ben jij het dan even voor? Quota 29 Primitivo. Ik weet gewoon niet waar de, waar de titel op houdt, zeg maar, waar de naam van de wijn <laughs> gaat en waar het merk begint. Zo. Dat hadden de volgende keer volgens mij ook. Ja. Kreeg ik kreeg achteraf, achteraf berichten over hoe wijn werkte Ja, schaamde ik okay. wijn. Ik denken, denken wel heel veel wijn, maar we weten niet hoe het nee, werkt. Ik geen idee. Er ben staat heel wel groot quota 29 primitieven op. Ik denk dat dat wel redelijk. Ja. Misschien, misschien moet je die 29 nog aan, okay. Misschien moet je die 29 ook, zeg maar net als ik krantadres. Dat je het oh. eigenlijk. Mm -hmm. Een Spaans spreken. Maar het is niet Nederlands. Op zijn Italiaans. <laughs> Oké. Okay. Maar goed. goed. Um, we gaan even achterop kijken. Verkeerd ingeschonden, dus nu zit ja, allemaal bijna op Maar hier staat ook heel graag. Groot quota 29. Ja, dus ik dus denk dat dat, dat de wel... naam is van de wijk. Ja. Dus het is Italiaans. Ah. En um, rood. <laughs> Alle wijn die wij drinken zo. Dat is waar. Ja. Het is de 18 mooi wijnjaar. denk je? Ik heb geen idee. Vast al. En uh, de rest is ideaal, dus we hebben geen idee. Ja, ja Nee, dat... ik heb geen idee wat die staat voor. Maar dat ben niet uit. Um, um, maar het is vast wel lekker, maar ja. um, we hebben hem gekregen. We hebben hem gekregen. We zijn weer gesponsord. <laughs> we zijn zo populair dat we er boven wonder. Weer een fles wijn gesponsord hebben. Ja. Waar we heel blij mee zijn. En ook. Zijn we heel dankbaar voor uiteraard. Um, en, en vandaag is de wijn gesponsord door het, uh, het uh, Veegs Nederland BB. Nou, ja, dat echt is vet plan, ik veel shit man. Uh, ja, dat wat. Ja. Is dat probleem? Hebben we gewoon contacten. Ik, ik weet niet. Uh, ja, ze sponsoren ons, dus. Uh, nee, <laughs> ja, ja, precies. Ja. En, um, maar die beste mensen, die doen natuurlijk niet voor niks, want die willen graag dat wij. Uh... <laughs> Dat wij dingen zeggen willen graag dat wij een promo praatje houden ja. over, let op, de identiteitsdag. De identiteitsdag. Van vier, die komende 14 december is. Ja. Ja. Dat is al vrij snel, dus. Precies. Maar ga, maar, ga en, erheen. Dat wil DB. <laughs> maar volgens mij wordt het ik, oprecht best wel thuis. Ik, ja. ik, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel over gehoord. En dat komt omdat ik niet meer helemaal in dat cirkeltje zit. Het klinkt heel duidelijk. Alsof als ik heel oud ben. Maakt niet uit. Oh, dat, dat is ook wel yeah. <laughs> Maar goed. Maar volgens mij wordt het best wel tof. Identiteit zagen Goede dingen. Het is goed om na te denken over wie je bent. En wat je wil. Etcetera. Et um, hij is dus 14 december. Dat is op een zaterdag. En er is gratis lunch. Ik denk dat dat al bijna genoeg reden is om te gaan. Gratis eten. Precies. Daar zijn wij bedoel, in ieder geval altijd voor. Wij krijgen nu ook gratis wijn. En... <laughs> Uiteraard, wij doen dit, dit als in. <laughs> Daar zijn geen nee tegen. Ik bedoel, kom nou. De... Precies. En... Maar goed, iedere ja. dinsdag, begint om 12 uur, gaat het lunch in de Rehobotkerk in Utrecht. <laughs> we hebben er ook bij gezet. We hebben, hier, we hebben hier een dingetje voor <laughs> ons. Lekker centraal. Utrecht ja, is, lekker lekker is lekker centraal. Wel, het is goed Toch? te bereiken. Het is het chill? Geef je lekker ook even voor. op op VGS-Nederland, VGS-Nederland, dat is belangrijk, dat je het niet aan elkaar vast Nederland uitgeschreven. Goed, slash go, doe het, zodat wij meer wijn kunnen drinken. Precies, precies, en dat de DB niet voor helemaal niks ons wijn heeft gegeven. Ze zijn het ook komen brengen, of nou ja, Menno van DB is het komen brengen. Lekker gedaan, Bedankt, Menno. Ik, ken Menno. ik ken Menno echt helemaal niet. Nee? Nee. Oh, goeie jongen, weet ook. Niet? Nou, ik ga straks wel opzoeken. Ik, ik, ik laat het wel even te zien. Precies, precies. Komt goed. Maar hij is een goede jongen. Hij is helemaal komen brengen naar Delft vanuit Utrecht. Terwijl er geen trein reden. Die arme jongen. Hij <coughs> had een uur op het station moeten wachten. Het was allemaal drama. En nu hebben we wijn. En nou goed. Oh. Ja, dus hij, hij heeft hard voor de zaak. Dus het moet wel heel leuk dus zijn. Dus jullie ook. Ik kijk jullie niet boos aan. Dat zie je niet. Maar dat is wel waar. Ja, ze kijkt heel boos. <laughs> maar echt. Nee, maar echt. Mam! Ah. Oh. Poeh. Nou, dit was echt vier minuten aan promo Het is ook heel, heel intimiderend dat we als we een, voor de mensen thuis hebben een nieuw opneemsysteem. Voor mensen die de volgende aflevering hebben geluisterd, toen gingen er wat dingen fout. <lacht> er waren wat technische problemen. Het was heel matig. Kinderziektes. Dus zo, so, nou wel een beetje. Um, en nu nemen we op met een laptop, maar nu kan ik zo heel erg zien hoeveel we al hebben opgenomen. Ik vind het bijna een beetje... Ja, dat is, weet, het is ik wel, wel Misschien ik... kunnen we dat beter want ik, nu ja. voel ik een soort druk. We zitten okay. nu precies op z'n minst. En je zit minuten. verborgen. Ah, en dat ik weet niet. Het is beter. Okay. Ja, er is een bepaalde Meen druk rust. door dit. Meer rust. Ja, precies tijd uh, bijhouden. Ja. Goed. Maar uh, Ja. Tot zover wat betreft uh, de we, we hebben het aan het einde nog wel even over wijn. We gaan hem nu oh, ja. lekker drinken. En dan we, wel. we weten dus niet precies verder. Hij is Italiaans en uh, Ja, en. Er was een wijnapp die zei dat hij goed was. Mm -hmm. Volgens mij. Dat klopt. Ik heb een huisgenoot met een wijnapp. een klinkt er eerst het wat een triest. <lacht> ik okay. heb er nog niet zelf. Zeg maar. <lacht> nee. <lacht> uh, en die wijnapp zei dat hij goed was. Ja. <lacht> um, dus ja. Maar ik vind hem ook niet vies tot nu toe, dus dat is mooi. Vind je het wel lekker? Ja, ik vind het best wel lekker. Ja, dat is best wel nou. prima. Maar ah, goed, komen we later op terug? Ah, kom, kom. Zo. Um, we gaan het nu nee. hebben over... over feestdagen. Heb Jijs. ik gehoord. Want die komen eraan. Dat schijnt. Het is het, het is... moment van opname. Is het dan pakjesavond vanavond? Nee, dat is morgen toch? Dat is toch op 5 december? En wanneer? Want het is altijd. 5 december is soort van Sinterklaas, maar. Ik dacht dat pakjesavond dan juist niet op 5 Nee, december. dat is toch alleen met kerst zo? Dat je dan... <laughs> Kerstavond is dus er weer... 2. Een... Sinterklaasdag. is Sinterklaasdag. <laughs> dat is morgen Nee, Ik ga nu opzoeken. Pakjesavond. Pakjesavond is dus voor mij gewoon 5 december. En dan... morgen gaan... Het is 5 en 6 december. Oké, okay, sorry. Okay. ja, nee, precies. Dus het is niet pakjesavond vanavond. Nee, oh, pakje is dus vandaag 4 december. Zo set Maar dat bijna niet uit. Yes. Het is wel bijna bijna vijf jaar, maar het is bijna zitten klaar. Precies. En de kerst komt er ook aan, want dat zit er altijd voor. Ik bedoel, hè? Ja, de feestdagen. De dan feestdagen. Dan. En, um, ja goed. Ik weet niet. Frustraties met de feestdagen, want daar gaan we het over hebben. We hebben eigenlijk niet echt een aanleiding, behalve dat de feestdagen eraan aankomen om het hierover te hebben. Het is niet alsof we zelf zijn? Ik niet. Heel veel frustraties hebben we met de feestdagen. Um, maar toch gaan we het erover hebben, want, uh, zo gaat dat. Blijkbaar. <laughs> denk ik. Nee joh, maar ja, de feestdagen, dat is altijd zo'n gedoe, toch? Is dat zo? Ja, is het is altijd... Sowieso, met, met kerst is het dan, dan ga je eerst naar de ene... Ja. Tenminste, als je zeg maar, een relatie hebt, is mijn ervaring dat je dan eerst naar de ene ouders en dan naar de andere gaat. Ja. De ene zit er dan natuurlijk in... Ook in Maastricht, dus dan is het echt heel erg ver. Dat je moet reizen daarvoor. Want Maastricht is de leuk stad. Vind je naar Maastricht? Nou nee, mijn ouders zitten vaak daar. Oh, echt? Wat onhandig. Met kerst. Tjong. En dat is heel leuk. Want Maastricht is het leuk ja, stad, Maar Niet echt. Het is gewoon wel ik ver hoek, okay. vanuit alles. Ja, en Ik heb ook wel dat ik dat ik kerst en zo wel. Normaal vond ik het altijd best wel relaxed. Omdat ik gewoon vakantie en dan ga je een beetje naar de ouders. Dan ga je een beetje chillen en met je eten. En dat is En nu moet je dan inderdaad naar twee families. En dat. Poeh, is wel meer energie. Ja, dat klopt ja. Is, het, is wel, het is meer moeite dan je zou willen. Maar goed, dat. Ja. Dat is ook over... wel leuk. Want het is ook leuk om al die mensen te zien. Ja, ja, absoluut. Maar dan daarna denk je wel van: nou hé hey, jongens, ik uh, wil ik wel weer even met mezelf zijn. Nu wil ik even niet feesten. Doei. Doei. Daag. Nou nee, ja, precies. Maar verder vind ik eigenlijk de feestdagen best wel leuk. Ik vind wel dat er er hangt altijd zo'n zo fijne sfeer. Zeker als je dan even in het centrum of zo loopt en dan hangen er overal lichtjes en dan, ja, dat is. en dan is het koud en dan zijn er van die winkels en is dus lekker warm binnen en dan hangt er gewoon het muziekje en dan ah, oh, je helemaal zo van en je denkt, oh ja, oh, oh. Maar als het het leuke van kou is dat je zo lekker warm binnen kan zitten. Mm -hmm, mm -hmm. En dat is precies, ja, zeg dat maar... Is dat is gewoon de hele clue van het kerst, zeg maar. Ja, gewoon... Lekker warm binnen zitten met al je... Met lampjes en ja. leuk en lekker eten. En gezellig de... een wijntje drinken. Oh. Gewoon, het is echt heel chill. En er zijn een hele grote kerstbouw op de, op de markt. Dat vind ik ook wel cool. Ja. Dan denk je altijd... Wow, die is groot. Ik wilde dus... Maar met lichtjes aan, dan wordt hij altijd aangestoken. Dat klinkt of niet in de fik wordt. Dat, <laughs> dat lampjes worden ja, van hoort wereld. Ik wel een vergunning gekregen voor een uh, brandvuur. Is dat zo? Nee. nee. <laughs> oh nee, denk ik. Leugens. Ja. Ik dacht voor mij dat er ergens het nieuws was dat, dat het niet zo ja, was. Dat klopt. Nee, maar er ja. waren allemaal ja. mensen die van die ja, vreugde, vreugde vuren wilden dat ja. de notering gevaarlijk is. Ja, is slecht, en die gingen dan maar omdat ze niet een wijk in de fik mag steken rellen. <laughs> want hè want, ja. Oh. nee absoluut. ja precies maar het geeft helemaal niks ook leuk niet, ook leuke mensen ja, niet waar ik het over had eigenlijk Komt nee je het? had het over de kerstboom de kerstboom en de lampjes worden dan aangezet voor het eerst op dat lichtjesavond dat is een ding zo dus hebben je dat in meer steden goed maar nee, het is gewoon kerstmarkt ja maar. Ik wil daar dus een keer heen dat is het aangezet. maar het aangezet dus, maar ik dacht oh dat kan ik dit jaar wel doen maar het is dus echt om zeven uur dat dat gebeurt. <laughs> Dus het is gewoon tijd mannen. dat je gewoon ja. boeg aan het eten bent. Dus ja, het wordt um, wordt hem niet. Misschien niet. Misschien ja, ook wel. ik vind het lichtjesavond. Zo. Maar Pfft. ik ben er wel dat, klaar mee hoor. Want als het is in, altijd zo tering druk in de, in de binnenstad. Echt Het komt gewoon nergens meer. Uh, het is echt verschrikkelijk. En, als in de eerste keer dat ik er was, toen het eerste jaar dat ik hier woonde, vond ik het best wel leuk. Maar tegenwoordig is het zo druk dat je echt gewoon... Ja, maar ge, als je dan e. een, ja. een beetje pech hebt, dan duurt het gewoon echt een half uur voordat je in een grachtstraatje ja. straatje uit. Ja, nou, en dan, pff, nee, het is, uh, het is nee, ja. het is, het concept is leuk, maar het is veel te druk en is dat dan is het ja. gewoon niet, niet leuker, dat matig. Ja. ja, waarschijnlijk kan je het wel voorkomen, als je gewoon een beetje niet, een beetje echt, echt de binnen-binnen zat vermijdt, maar gewoon een beetje, ja, het doelenplein ja. en zo, daar zit ja, je wel de best wel mee klopt, ja. Maar ja, ik je wil niet dan echt de binnenstad vermijden vaak. Ja, daar is ook wel alles. Ja, als je er dan ja. toch heen gaat, dan... Ja, goed. Moeilijk! Moeilijk! Ja. ja. Nee, maar verder... Kijk ja, zijn, uh, zijn feestdagen best leuk, toch? Als in... Nee, je hebt al gelijk. Ja. Die sfeer is gewoon... Van de sfeer is gewoon wel lekker. Wel, wel nice. Dat, uh, dat helpt echt wel. Dat is wel goed. Dat vind ik wel oud en nieuw. Ik vind het wel... Een beetje een gekke traditie, eigenlijk. Dat je dan. Hé, hey, het nieuwjaar begint. Laten we midden in de nacht naar buiten gaan en het vuur maken. En heel veel Terwijl het herrie. heel koud is. Ja. En heel veel herinneringen. Ja, precies. Dat is Vooral ook we gek, gewoon, maar het is gewoon best wel. Best wel leuk. Daar ja. nee. waren goede herinneringen aan vanuit gewoon van vroeger. En we vierden altijd oud en nieuw met een ander gezin. En we gaan gewoon om en om bij het ene gezin en dan bij het andere gezin. Gewoon altijd. Ja. En dat, dat was gewoon altijd heel chill. Een beetje gezellig en een beetje. Uh, ik weet niet wat we deden. Met de kinderen gingen we dan een beetje. Jongen of zo. Een Andere shit doen en dan. Ja, veel te laten opblijven en dat gewoon eten. Ja, in het begin moest ze altijd nog wel eens naar bed op. Dus ik door... ging nooit slapen natuurlijk. Nee, klopt. Wat van. Nou, uh, dan dacht je waarschijnlijk ik heb dan om over uur toch maar. Uh, knockout. Ja. En dan precies. dacht die ouders: nou, niet laten we lekker liggen. lekker. Toch maar niet. Nee, ja. eigenlijk. ging gingen altijd al vroeger. Dan moesten we inderdaad nog even slapen tot 12 uur, of tot voor 12 of zo. En dan mm -hmm. gingen we altijd een beetje stiekem naar buiten kijken bij de gordijnen. En een beetje kijken of we het vuurwerk zagen. <coughs> gewoon heel exciting oh, als je kind was. Zo. Het gewoon allemaal een soort van. Oh, ja. Alles was een soort van. Dat je dacht, oh ja! Zo lief! Super cool. Ja, maar dan denk je toch überhaupt als kind? Ja, ja. Nou, eigenlijk alles. Alles is gewoon alles. is leuk. Zo dan word je oud en dan, dan is het gewoon allemaal moe en de dagen zat. <lacht> Wat een dramatische ja. wending. Okay. Even voor de duidelijkheid, we zijn allebei ongeveer 23. Dus okay. valt me best wel mee. Ik ben nog niet 10. Hé, uh, wow, wow. hey, dat is wel uh, twee weken en een paar dagen. Precies. Ja. Hey. Dan, uh, dan, word ik, dan word ik oud. ben ik al. Ja, ja ik vind het niet meer leuk. Oh Nee, mag nu al stoppen hè? Het is er van. Ja, ik, was er, ik was er een paar jaar neutraal over. Maar ja. toen ik twintig, vanaf dat ik twintig werd, dacht ik van, nou, goed. Ja. ouder worden, ja, goed, oké. Okay. dat gebeurt. Ik vind het niet ja. meer leuk, maar. Maar oké. Okay. Maar nu vind ik het echt niet meer leuk. Nee, nee. Ik nu, nu moet nu ophouden. Stop. Stop de tijd. Zo ook iets, iets. iets. <laughs> Stop. Ja, nee, maar dat is niet ja. zo helaas. Ja, goed. Ja. Tjonge, wat een drama. Precies. Misschien moeten In we. happy note oh. <lacht> Moeten we, we de, maar een, een, een vraag beantwoorden. Precies. En, we hebben tot nu toe wel geteld. <spun> Drie vragen gekregen. Hey. We hey. zijn niet meer zo populair als dat we waren. Dat is toch best wel. Maar... Sad. Zo sad. Noem maar niet uit. De, nee, toch? Nee. nee. Nee, ja, goed. maar goed. De eerste vraag is als volgt. Oh, dit is deze vraag. Wat is jullie meest embarrassing Christmas dinner verhaal? Bij schone familie voornamelijk. Zeg niet. Hou je buiten. Heel ja. privé. En zo. Dat is heel kut. Zo gaan we niet een uur vol kijken, <laughs> Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Hoezo wil je het weten? Ik ja. hè? Hm? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? niks te vertellen hoor. Nee, Maar heb je hem er. Ik ben nu, dat ja, ging nu nee. namelijk echt alsof je er echt een briljant verhaal te verbergen hebt. Ja dat klopt, maar ja, dat, oh, dat valt is eigenlijk zo. wel mee. Okay. Dat, dat, nee, dat valt dus oh. wel mee. Oh. Oh. Maar ik kan echt niet iets bedenken. eigenlijk. Nee. Ja, dat ook wel Ik denk gewoon vooral dat het wel een soort van, je moet wel verwenen bij je schoonfamilie. Dat is toch wel een beetje, ze ja, zijn gewoon andere, andere gebruiken. Ja, maar het is ook überhaupt gewoon, ja het is inderdaad een beetje wennen. Het is gewoon een beetje wennen. Ja. Je weet wel dat bij mijn, mijn schoonfamilie, is dus van wordt echt de hele familie is er dan, dus ook de opa's en de oma's. En, en dat is bij mij was het nooit. Dat was niet een ding. Ja. <laughs> dus dan dacht ik echt van, wow, dit is, dit is veel intenser zo, want dan, dan ja, er er zijn er heel veel mensen die je helemaal niet kent. En, helemaal niet en ze houden echt veel te veel van spelletjes spelen. Dat vinden ze echt fantastisch allemaal. En dat begint als in, dan denk je, oh ze spelen één spelletje. Nee, nee, nee, nee, nee. Wat daar gebeurt is, je, mag, uh, je hebt kerstochtend, eerste kerstdag, je ga naar de kerk en dan daarna, Gaan ze allemaal naar het huis van die. oom? De familie woont ook in dat dorp. Dus het ja, dat kan het, het ook. Het is dus geen dorp, ik mag niet zeggen. Het is een stad. Het is op. Goed. Nee, dat is, ik weet over welk dorp je het hebt. Nee, het is een dorp. <laughs> ja, ze, gaan, ze komen ons nu met hooivorken, precies, bromende korkels. Dorp dat is echt. Dat goed, that's your first clue. We of gaan het ook niet noemen, want mensen branden. gaan echt boos worden. Maar goed, ik ben niet uit. Dus niemand weet over wie het gaat. Nou, het dat wel wat mensen in die wel weten over wie het gaat. Het maakt niet uit. <laughs> maar, goed. Um, goed, die hele familie woont daar dus. En dan gaan we naar, gaan, gaan we naar de, de, het huis van die open oma. En dan is het oprecht een kwartiertje koffietje drinken. En dan worden de spelletjes gespeeld Instantly. En dat gaat de hele dag door. Tot het eten. Ja, Dit is echt een soort hel voor jou. Ja, voor de duidelijkheid. Ik vind spelletjes spelen echt verschrikkelijk. Ik heb er vrij weinig mee. We doen het dus bij mijn thuisgezin ook niet. Omdat niemand het echt leuk vindt. Ik denk dat ik het daarom ook niet leuk vind. Omdat ik het nooit deden vroeger. Nou goed. ja. heeft allemaal met elkaar te maken. Maar het is echt... En zeker de eerste keer was het heel awkward. Want dan ja. moet je elke keer weer uitleggen. Ja, ik hou dus eigenlijk niet van spelletjes spelen. En dan, kijk, weet je dat gezin ge, van mijn vriend die heeft dan nog wel eens van nou ja oké okay, ja is niet erg was, uh, maar goed die open open, open hebben we dan meer zo van oh oh oh sorry, oh nou oké okay, um, ja dan, dan moeten we jou op een andere manier vermaken. Ja. en kijk ik heb gewoon een, een boek bij me dan vaak en dan ja. dan ik oh nee ik ga gewoon mijn boek lezen dus van ja maar vind je dat niet erg en, nee nee dan, juist niet maar ja goed maar nu is het een beetje een beetje established, laten we zeggen en dat ja. is chill, want dan is, er ge... is het wat meer ervan dat je dan denkt oké, okay, dat is het ervan prima en... Ja, mensen zijn er een beetje aangewend, dat is ook chill. Ze zijn er oké okay mee, ze ja. hebben het geaccepteerd. En dat ik toch echt niet... <laughs> echt niet van spelen. Het is wel af en toe dat ik meegedaan heb hoor, dat is gewoon zin dat je toch denkt, ja goed, hè, Ja, <laughs> het... oké okay dan. Ja, en de meeste vind ik het ook weer helemaal niet zo heel erg, als ik helemaal meedoen, maar goed. Het... Ja. het is meer een beetje de, de gedachte maar dat is niet per se heel onpersin, maar dat is wel een beetje een struggle van de, uh, kerst, een beetje gaan dat ze dingen doen waarvan je soort van denkt ja leuk denk uh, ik. <laughs> ja goed ja ik heb wel het idee dat dat wel een beetje zo'n cliché is zo, ook dat je maar gaan uh, met de kerst naar je schoonvrienden moet en dat dat drama is. Toch? Ja, echt. En, maar, je, hoort, je, je, je hoort heel vaak van die verhalen van mensen die echt. die ook echt. dat het ook echt een drama is. Ja, maar. Dat er, van ook echt ruzies aan tafel en. dat er inderdaad. Dat je erbij zit in, of dat je onderdeel bent van op, de ruzie. opmerkingen worden gemaakt. Oh, en dat er gewoon. Oh, nee. judgmental ouders en. nou, man, man! ja nee, maar dan, ja goed, misschien is dat naïef voor mij, maar dan denk ik, als het zo is, dan, dan heel ver daarvoor hebben heel veel mensen al gezegd, toch ik, ik kom niet ja. meer, want ik want, vind het, het vind echt super, het super niet leuk. moet zijn. Ja. Nee, ja, toch? Of is dat dan, uh, dan, ja, dan moet je natuurlijk een beetje een bom onder <lacht> die hele leuke traditie weg <lacht> Die hele leuke traditie? Nee ja, dus, ik snap ook ja. niet zo goed dat inderdaad, als je oh, elkaar nou, echt niet kan uitstaan, soort van als familie weet ja, ja, je dat toch ook van, alle, van elkaar. Ja, maar ik weet wel dat in sommige families is het gewoon echt meer een ding en echt heel belangrijk dat je een van met elkaar kerstviert. ook al mag je elkaar niet. En dat is ja. toch wel een beetje raar, dus ik, ja. ja, wat heeft het dan voor zin ofzo? Wat ja, ik kan me ook niet zoveel voorstellen bij dat je echt, dat je echt een heel hebt bij familie. Nee, misschien niet. Of bij een familie maar ja. dat, dat is gewoon niet echt aan de orde in mijn leven. Niet? Nou. Nee. Nu ik dacht nu komt het de juicy stuff. nee, nee. Ja, echt een dikke ruzie, lichte schoonmoeder of wat. Drama. Nee, dat uh, nee. Gelukkig maar. Nee, maar dat is dan meer uh, ja, echt nee. een beetje een cliché van kerst. Dat we gaan. Ja, Klopt, ja. Ook in alle kerstfilms is dat een ding. Ongeveer, ja. Dat, dan en dan ja. komt het wel allemaal weer goed. Kerst. Een avond of zo, of ergens een keer van, oh, oh Christmas Miracle. Woe, woe. <laughs> dat weet je, dan. dat vind ik echt zo'n bizarre genre van films. <laughs> kerstfilms. Kerstfilms. Kerstfilms. Kerstfilms. Het is Gewoon kerstfilms. Kerstfilms. kerstfilms. Het is kerst en daarom is echt alle pijl die normaal in <laughs> films zit, is gewoon, crash <laughs> gewoon naar, dus waar ver beneden nul. Het, altijd, het er moet een altijd soort van slecht. magisch moment zijn. Dat is altijd een kerstfilm. En het is nieuw. Altijd, altijd, every time. En dan oh is alles weer goed met de wereld. En dan en dan kerstbellen. En dan, oh, en dan, oh nee, joh. Ja, het is gewoon. Maar ja, wat is je favoriete kerstfilm? Wat is mm. je guilty pleasure kerstfilm. <laughs> dat is veel. Ja, we gingen een keer. Ik weet niet wat een kerstfilm was echt. Met de VVV hebben we toen zo'n filmen gekeken. Weet je dat nou toch? Ik weet hoe die heet. De die Christmas hele slechte. Ja, ja, ja. En er waren er twee van. Weet je wat ik dus laatst zag? Dit, dit is een goed verhaal. Deze film was zo slecht. Weet je wat ik dus laatst laat zag? Dat er een derde op Netflix staat. En dit is geen grap. En toen dacht ik, oh volgens mij we die film met de VVV gekeken. Misschien moeten we deze ook kijken. Want het was echt verschrikkelijk. Wegen succes verlengd en zo. Dat er, dat er maar de eerste was al echt een beetje cringy. Dat je dacht: oh nee. Ja, maar oh, weet en je nog, nee? Dat er gewoon de hele tijd, net voordat het ging gebeuren ja. konden we. En weet je van dan die clichés dat ze dan gingen sleeën en dat dan ja, maar get, ze uitgleden en dan toevallig bovenop oh, elkaar oh, belanden. Oh, en, dan, en dan was er een. En, en ook nou, oh, oh, oh ja, oh. En. Oh. Het was gewoon de meest cliché roomcom ooit. En ja. alle kerstcliché's zaten er ook allemaal. Gewoon precies. Allemaal je, kon ze, je kon ze allemaal aanwijzen. <laughs> en toen was er nog een tweede film van. En nu is er dus een derde film van. Volgens ja, mij het... heet hij inderdaad a a Christmas, Christmas zo. Wilt... We gaan het even voor jullie opzoeken. Mochten jullie het willen kijken? Nee, je luid. wilt het niet zien. Je wilt dit is echt a niet a een toevoeging aan je leven. Nee, absoluut niet. Maar zo heet hij wel echt niet. Het is wel leuk om mij te lachen. Als in... Ik wel een gehad, omdat we een soort van... A Christmas... <lacht> ja, ik denk dat dit hem is. Oh, uh, de voorkant alleen, dat was echt op de huid. Ja, en volgens mij in de tweede ging over de bruiloft ofzo. Want, hè. Eh, ja. ja. <lacht> Zo werkt dat. Maar er is dus, volgens mij nu is nu een drie. A Christmas Prince, heet die. Ja. Duurt anderhalf uur. Maar zoek even op drie. Ik ben er echt van overtuigd dat Ja, nee, een... die was ook. Daar kon je ook... Ja. Maar kijk, die zegt echt... oh. oh oh spoilers wel, maar <lacht> <lacht> niet oké. Okay. Goed, de tweede gaat dus over de bruiloft, de derde gaat over de royal baby. Nou, die heet letterlijk a Christmas Prince. De punt, The royal baby. <lacht> niet oké. Okay. Oh, wat oh. gedrocht. <lacht> oh, ja, oh. hmm, oh. yeah, oké. Okay. Je zal het maar, ga je dan jezelf serieus nemen als acteur of actrice... En nee, dan dat kan niet. In zo'n film. ...en dan in drie van deze films spelen. Drie! Drie! Ja. Ah, ja, toch... goed. Je krijgt er wel veel geld voor. Ja, dat, dat, dat hoop ik. Dat, dat dan weer wel. Je wordt betaald door dat, mensen. Dat dus moet dan Waarschijnlijk wel. wel. Goed. Ja. Maar goed. Um, tot zover... <laughs> tot zover kerstfilms. Want... Hè? Precies. Zullen we gewoon doorgaan naar de volgende vraag? Ja, dat is goed. Um, Levenbor. Vreselijke groepjes vormen met oud en nieuw vieren. Dat is niet echt een vraag, meer een soort <laughs> stelling. Een soort... Ik vind het wel echt lastig om gooi hier... Gooi het even in de hoek. <laughs> er staat wel een vraagteken achter. Vraagteken. <laughs> maar ik snap wel wat, ik snap wat, wat deze wat je, persoon bedoelt, want dit is namelijk wel een ding. Maar ga... Dat is wel... Ik weet niet hoe dat bij andere mensen gaat, maar... Hier in Delft... Maar je kerst hier bij je ouders en dan ook een nieuw vier je in Delft. En dan... Maar ga. Ge... Is het een beetje zo'n systeem dat je... moet nou, in principe met je kast en dan vaak je kast samen met andere kasten. En dat... Als je wat ouder bent, dan meestal wel wat willekeuriger en... Het is altijd zo'n proces... Het is echt een beetje... En je moet een soort van... Op tijd zijn om ge, dan een andere kast te vragen. Maar je kunt ook weer niet te vroeg zijn, want dan zegt die kast: Ja, ja, ik wil nog even een beetje kijken wat andere mensen gaan doen. En er zit een soort heel klein stukje. Het is heel ja, moeilijk. Er zit ergens een soort van. Je moet laat maar ge, dan een soort van gaan vragen of je moet gevraagd worden. Weet je, als je echt heel lucky bent. Maar, nou ja, goed. <lacht> ja. Dat zijn oh. we toch ook niet allemaal? Oh. Nee, en dan. Aan de andere kant, van, oh, jullie samen met ons oud nieuw vieren. En dan kan het soms heel awkward worden, want dan denkt die andere kant, ja, ja, goed, ik weet niet, ja. En dan is het antwoord nee. En dan. <laughs> het is, het is allemaal heel pijnlijk en heel. Het ja. bijna een beetje. Ja, maar ga. Een een date vragen. En dat het gewoon. Weet je, het is iets wat je moet doen, maar eigenlijk is het helemaal niet leuk. Precies. En. Is het gewoon een beetje... Misschien moeten we er binnen de VVD een soort traditie van maken. Dat je ook een, een, een, een, een blauwe brief moet sturen. Als je een kastel vraagt, dan <laughs> zou het <heel laughs> <een beetje maravide. laughs> Of dat er gewoon een soort datingmoment moment Een soort speed date moment. <laughs> of dat je briefjes meegeeft met de computeur. Oh, oh, Naar nou andere kasten. Een soort liefdesbriefjes. Oh, dat zou echt goed zijn. Ja. Als er ooit weer een computeur komt... Hè?! Als communicateur kan je dit gewoon instellen. doen. Je kan gewoon denken Mijn kast waar je al geweest bent. Deze mensen zouden het goed doen met die andere kast waar dus je mee gaat. gaat. Je kunt een soort cupido spelen. Precies. Je kan een soort... Koppelaar spelen. Ah. <lacht> <lacht> Breed. Nee. Goed. Gaat gaan het niet over personen <lacht> Nee. Ja, het is niet een briljant grap. Maar wel, nee. Goed. Maar... Goed, dat is een beetje de situatie hier. En dat is gewoon gewoon... Het, het is gewoon al en je een beetje moeizaam. Het heeft de intentie om... Het is altijd of je wordt teleurgesteld... Of je stelt mensen... Ik wil ook meer mijn, oh. mensen teleur. Van, oh, jullie willen eigenlijk met ons samen... Maar wij Niet. willen met hun. En moeilijk, moeilijk. En, nou goed. Ja, ik merk ook dat er maar gaan... Omdat je dan, als je dan een relatie hebt... Dan moet je van ook ja. met z'n tweeën bedenken... Bij welke kast gaan we dan meedoen... En wat, dat was vooral ook vorig jaar. Toen was het een beetje van: oké, okay, je moet een soort van kiezen. En dan baseer je ook weer je keuze op welke kast met wie je het samen doet en zo. En wie vind je dan nou leuker. Maar ja, En ja, het is gewoon. Het, het is allemaal gewoon heel moeilijk. Het is allemaal gewoon heel moeilijk. En ja, precies. Als ja. je maar geen, niet oplet, dan heb je niemand. Maar, en dat is ook kut. Ja. Ja, en dan ben je zeg maar een één ding die zich dan nog erg moet aansluiten. Ja, en dat is gewoon een beetje triest. I know. Oh. Is het zo dan? Ja, ik had wel vroeger. vroeger. Toen waren mijn huisgenoten heel vaak uh, ergens anders. Of die hadden het ze maar zelf. Ja, precies. Oh, shit geregeld. En dan? vond ik nog over oh, Ja, dat dan is een weer, weer gaan mensen gaan vragen. Oh, hey. Mag ik erbij? Mag ik er misschien nee, bij? Denk. En mensen gaan natuurlijk ook geen nee zeggen, hè, maar... Het is <laughs> <Stop. laughs> gewoon een beetje een matige positie waar je dan in zit gewoon... Ja. Oh, ma. Oh, Het is gewoon een... Niet zo'n leuk systeem. Nee, ja. Terwijl ik het altijd best wel leuk vind. Ja, uiteindelijk is idee. het best leuk. Het is wel jammer dat er geen kerk voor is. Ja, het was altijd zo'n zo momentje dat je ja. daar zeg maar na de eerste gang zat en dacht, oh, ja. uh, ik heb spijt. Ik heb nu al drie wijntjes op spijt. Uh, op spijt van zoveel keuzes die ik vanavond gemaakt uh. heb. En ik moet nog een hele avond. Het is wel altijd heel leuk, want je zit daar met al meer en Dan zit je een beetje in de kerk en dan denk je, oh ja, ah, het is goed dat ik in de kerk zit. Maar je ziet ook al die vegetaiers een je kijken. Want, ja, ik heb best wel veel gegeten. Ja, misschien ook al een wijntje. Leuk jongens. <laughs> Hoe gaat het met jullie verder? Maar het was altijd een goed intermezzo hè? Maar in je avond. Dat je dan dus je van een aantal auto, een aantal gerechten had al. En dan kon je even uit, en dan kon je naar weer verder. En dat was dus een... weer een beetje meer honger dan daarvoor. En dat, ja. ja, dat klopt. Maar ik vond het altijd leuk dat die kerkdienst ook een beetje verstoord werd altijd door maar knallen op de achtergrond ja. van toiletten ja, ja, ja, ja. uit de buurt die. <laughs> De wippolder die gewoon... Die niet naar de kerk gingen? Nee, want zo werkt dat een beetje. Ja, nee, ja precies, maar dat, dat is wel een leuke ervaring. Ja, even, even met z'n allen in de kerk zitten is een beetje... Ja, ja dat is wel leuk, ja. Maar dat doen ze niet meer, tot Nee, volgens mij het Nee, volgens mij zijn zijn sowieso ook allemaal kerstdiensten zijn afgeschaft. Of zo. Ja, echt? Kerstdiensten. ook? Ja? ja, of eentje van de oh. twee... Zo. Oh. Ja, ik, ik weet het niet, ik er ben er helemaal niet te... Ja, er zijn wel twee kerstdagen, ja. Maar zijn er ook twee kerstdiensten? <laughs> nou ja, ja, ik weet het niet. Ik dacht niet. al dat ik er dan een op kerstavond en een op eerste kerst. Dat is gewoon ouders. Nou, ja, goed. De kerstavond <coughs> is de avond voor de eerste kerstdag. Ja, dat is 24 december Waarom is het zo ingewikkeld? Video is, heb ik het ik ja. Alleen omdat het anders is als Sinterklaas de is Ja, precies. Oké, oké. Oké, rustig. We gaan in de warmte. Ja. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Permanent. Permanent. Permanent. <laughs> oh. Maar goed, ja, uh, groepjes vieren. Nee, groepjes vormen met. Also, ja, het, ja, het is, het is beetje... moeilijk en dingen. En niemand kan dat handelen. Nou en... <laughs> ja, goed. Drama. Ja, ik ga er wel echt heel leuk. Maar zo, so, poeh. Maar echt. Nee, maar echt. Nee, maar echt. Oh. Maar... En we hebben nog een vraag. Dit is wel weer ja. de laatste. Ja, oh, zo, zo sad. Zit. Wil jij hem voorlezen? Ik wil ik hem wel voorlezen. Lezen. Ik wil hem best voorlezen. Nice. Ah, yes. Dit is wat? ook echt wel een juicy vraag. Hm, Dit is een hele juicy vraag. De vraag is, wat is de beste tip voor als je je schoonouders totaal niet mag? Ik vind het zo jammer dat we niet over deze persoon mogen hebben. En dat, misschien moeten we dat gewoon doen. Misschien moeten we de Jego gewoon loslaten. <laughs> loslaten. al onze Alles op En gewoon, ja. Maar ik weet wel, deze persoon gaat dit jaar voor het eerst met zijn schoonouders. Uh, oh, wat een leuk. Ik kan ook wel vertellen, als in er zijn, ah nee, er weten weinig mensen, dus het maakt niet zo fijn. Hij was vandaag ook bezig met een, met een surprise maken oh voor de oma van zijn vriendin. Oké. Okay. Hij was een peer aan het maken. <laughs> Mocht je, mochten mensen het willen weten. Niet... <coughs> van papiermarché? Ja, van papiermarché. Nou, leuk. En hij had geen leuk, krantenpapier, papier, dus hij heeft zijn wiskunde-huiswerk <laughs> verscheurd en dat gebruikt. Nou, ja. het, eh, uh, ja. Deze jongen vindt het niet erg. Hier, maar denk ik. Hoop ik. En anders, uh... Jammer. Jongen ja. of meisje, hey, um, ik heb wel een paar hij gezegd. Ja, gewoon heel duidelijk Voel duidelijk. Best wel eigenlijk. Maar ja, wat nou als je je schoonfamilie niet mag? Ja, dat Ja. Voorkom dit. Ja, op welke manier dan ook. <coughs> Doe je zo'n anders ja, ja. voor daar dan je bent. <laughs> ja, is dat nou echt een goed advies? Nee, oké. Okay, Doe je anders niet, voor maar... dan je bent. Dat ja, het is gewoon helemaal kut. Als, je, als, je, ja. als, als dat echt niet klikt, dan is dat gewoon. Dan is dat, ja. En het, het is ook wel een beetje. Je, mag, je hebt al. Mag, over het algemeen heb je al iets waar je het over eens bent. Namelijk, mag, die persoon, die mensen, hun kind vind jij heel leuk. En zij vinden over het algemeen ook hun kind heel Precies. leuk. En daar alleen al kun je over balmen. Ja, klopt. Als er een... Gebruik dat een beetje. Ja, dus dat, is je, dat, dat is je in, in deze precies. familie. Dus, dat, dat, dat is, dat het, is ja. een goede tip. Nee, maar daar kun je over. Als je ja. zegt: Hé, hey, vind je ook niet dat ik altijd zo uh, <lacht> kan zingen? Weet ik veel? <lacht> Dit is echt <eigenlijk> een heel slecht <soort> voorbeeld. Goed, <lacht> <lacht> Iets! Ben ja. je het er ook? of maar kijk weet je wat, als hun ouders hebben dat het over het algemeen graag over hun eigen kinderen dus maar, uh, dat is ook een beetje daar moet je een beetje op inspelen weet je Vraag naar babyfoto's of zo. Dat is ook wel Dat want, is echt een goede opener. Echt een leuk iets. Dus, dit wordt wel een lange zit dan. Want, want als ouders eenmaal beginnen, dan, nou, dan komen alle filmpjes en foto's ja. en dingen naar boven. Maar dit is voor jezelf ook leuk, want het is wel je leuk om een keer... Chantage en materiaal. Dat ook. En dat, dat is, is allemaal waardevol. Perfect. Dus. Ik Dat. Dan kun je maar je vriend Slash je vriendin, daarna nog jaren uitlachen over die ene naakte babyfoto in het gras bij de buurman. Ik vind het heel spannend. <laughs> Verder geen commentaar. Ik ben al vriendin naar Maar goed, toch als een. Het ja, is het leuk. precies. Er, moet, er, er, moet, er is ergens een vlak waarop je met die mensen kunt wonen. Dus dat, ja. daar moet je naar. Dat, dat is jouw uitdaging. En het makkelijkste is toch wel gewoon. Ja, het, dus hun eigen kind, yeah. die jij ook leuk vindt, als het goed is. Als dat niet zo eens kun je mensen goed uitmaken, ik bedoel... Precies. Ik bedoel, dan hoef je die mensen ook niet in te zien. Precies. Dat, dan dan, maar dan maar is het maar... ook opgelost <laughs> um, Waarom had je überhaupt iets met diegene? Als je die... je dan afgaat Stel, we gaan... Get your life together. Precies. In dat geval. Moos. <laughs> <laughs> maar goed. We bergen, kijk, daar kun je al over bonden. En er is waarschijnlijk echt wel iets anders. En we gaan... Ik, je moet ook gewoon een beetje je inleven in die ouders. En die zijn waarschijnlijk ook gewoon een beetje een te beetje beschermend. Van, oh, iemand die anders is dan wij. Die komt er, dus ja, helemaal maar, in ons gezin. Maar zij vinden het natuurlijk ook waarschijnlijk best wel belangrijk dat jij hun leuk vindt. Ja, dat, dus dat, dat is ook wel vaakbaar hoor. Heel graag specifiek bereiken dat jij hun leuk vindt en jij het leuk vindt om daar te zijn. Ja. Want als jij komt, dan komt. En hun kind ook. En, Precies. Ja, dat is... En dat is belangrijk voor ze. En als jij niet meer wil komen, dan wil hun kind ook minder komen. Dus je dat, je dat soort dingen vindt. krijgen allemaal. Dus, dus misschien een deel van de ongemakkelijkheid komt misschien ook. Doordat zij ook even moeten... Doordat iedereen denkt, we moeten elkaar leuk vinden. Dat is wel echt altijd een beetje dat... een ding bij schoonouders. Hoor. Van, ook al voel je dat het misschien niet helemaal... Zijn, soms dan denk je, ja... Nee, maar Het is gewoon de druk. Zeg maar. Het is de druk, druk legt dat het, op op het op moet. Druk op die, dat die het leuk moet zijn. Je ja. moet elkaar mogen. Alsof je hebt geen ge Dat is ook en zo dus. met. Namen, bijvoorbeeld als je broer of zus een relatie krijgt. En dat moet. diegene die moet je leuk. Je merkt ook vooral heel erg dat diegene dan heel erg jou als een soort dus moet, vinden. moet vinden. En dat ja. is heel. Kijk, dat is, dat is interessant. Het is gewoon een beetje intens. Het is vrij. Ja. Dat is niet hoe je normaal vrienden maakt. Of nee. met überhaupt mensen praten. Nee. Dus ja. Schouders. Nee, dat was, dat was heel. Toen dat, dus dat merkte ik. Als een, ik heb twee broers. En een daarvan heeft wel meerdere vriendinnen gehad. Maar die waren al heel. Die deden echt als een soort. Alsof ze mijn, meteen mijn grote zus waren tegen mij. En dan dacht ik tegen. Nu heb ik dat niet meer zo hoor. Maar toen ik, ik vanaf jong was, dacht ik elke keer echt. Uh, Oké. Okay. Okay. Hoi. Of zo. leuk vind ik jou niet. <laughs> Maar dat is gewoon, ik snap het wel. Want ja, zo werkt dat een mm. beetje. Hè? Van oh, ja. kleine zusje van oh, okay. jij, als ik het niet met jou kan vinden, dan, dan is er een probleem. Ja, mensen hebben een soort van heel veel idee daarvan in hun hoofd dat het allemaal super leuk is. Super ja, cool. Maar dat, is een, ja, dat hoeft, als dat het nou naar mij gaat. Als in, misschien is dat ook het een beetje. Het is ook niet alsof je, dat is ook met je schoonhuis en zo. Je hoeft niet een soort van. Perfecte band met ze te hebben. Natuurlijk moet je ze wel, moet je het niet. basaal niveau. Maar gewoon. Ja. Het hoeft niet tot een soort.zelfde niveau als je eigen ouders te komen. Als in, het zijn namelijk niet je eigen ouders. En dat soort van. Moet, ze moeten je gewoon mogen. En ja. Zij mogen jou, moeten jou ook een beetje mogen. Maar dit zit. Ze hoeven niet op een gegeven moment zeggen: Oh, het is echt of ik er een nieuwe dochter of zo bij heb gekregen. Als in, dat is leuk. Maar het hoeft niet. Precies. Ze maar niet een soort, soort verplichting. Een soort. Het is, ja. ja. Dat, dat, wilde, dat wilde ik even kwijt. Mag dat? Dat mag. Helemaal yeah. ja, goed. Jee. Yeah. Dus, wat is de beste tip voor als je je schoonouders totaal niet mag? Nou ja, vooral... Dus je... Uitmaken? Stoppen. Nee. Stop het. Give up. ik nee. kans dat het echt zo is, ja, ik, yeah. is gewoon... Maar, als je me ook inderdaad die ander gewoon leuk genoeg vindt, dan heb je het er ook op. gewoon voor over. Dat je gewoon... <coughs> gewoon chill. Dat je gewoon je best doet. Of in ieder geval gewoon normaal tegen elkaar doet. Gewoon je best doen. En dan hoeft dat waarschijnlijk alleen met kerst en af en toe op verjaardag... And that's it. En dat is ook prima. You, you can, can live it. with that. Als je maar geen vriend of vriendin leuk genoeg is, dan is dat het waar. Oh, dan wijzen. Wijzen. Let's... Ja. Oh, echt. Poeh. Zoveel hebben mensen hier aan. Hou me tegen. En zo. denk ik. Jaas. Yes. Oké. Okay. Oh, oh, nou. hey, uh, daarmee zijn we denk ik aan het einde gekomen van alle vragen. Ja. Heb je nog, nog iets om... Met ze aan te raden. Oh ja. Onze aanradersrubriek. We hadden het er net hier van tevoren al even over. Oh, en We konden echt helemaal niks bedenken. Dus dit wordt een kleine improvisatie. Eigenlijk is het nog heel op de trassen. Dat is, dat is niet, we, nou, Als heen, we, we doen ongeveer vijf minuten. typen we. Oh, oh, oh. Dit uh, uh, en dat is het. Oprecht. Meer is het niet. Dus. We gaan nu iets bedenken. Spot. <coughs> om aan te raden. Oh shit, moet okay. ik beginnen? Ja. Oh, nee. Moet het over de feestdagen? Misschien is het wel leuk als het feestdagen is. Ja. ja, als het daar iets mee te maken heeft. Um, ik denk hoor. Zorg dat je niet een surprise hoeft te maken. Oh ja, want dat kan ik het ook aan. Ik heb dat dit jaar. Het is jaar... gewoon vanaf het moment dat je tien wordt, is het niet meer leuk. <laughs> dat is wel... het is gewoon, nou, dan is het klaar. Ik vond het nog best wel leuk altijd. Oké, okay, maar ik niet. Oké, okay, <laughs> dat mag. <laughs> nee, het is een beetje um, een soort. Als een. Ik, ik heb ook nou, dit jaar geregeld dat ik dat niet hoef te doen en ik ben daar wel blij mee. Als een. Vooral, als een. Ik vind het namelijk helemaal niet zo erg om te doen, maar ik denk dat het, het vervelendste eraan is dat je dan. heb je iets gemaakt en daar heb je dan toch redelijk wat tijd in gestopt. Zeker ook in dat gedicht. En dan binnen vijf minuten denkt iemand ja, dan er dan verder nooit meer aan in zijn leven. En ja. daar heb je dan toch een halve dag in gestopt. En dan denk ik wel, ja. ja, Was dit het waard? Was dat het nou waard? Hmm. En het antwoord is nee. nee. Surprises zijn het niet waard nee. voor mensen ouder dan tien. En 10. gedichten zijn nog wel zo van, want dat, dat is nog zo van grappig dan en dat is leuk. En dat... Ja, maar van, van het gedicht kan je echt iets maken. Ja, oké. Okay, van een spreeze ook, maar... Nee, maar een gedicht kun je echt, daar kun je echt mee klooien en ja, een beetje mee... Uh, Misschien, dat gaat bij ons thuis, maar ze worden gewoon helemaal kapot gemaakt in je gedicht. Maar dat is leuk. Precies. Daarvoor is het Sinterklaas. We doen dit jaar trouwens ook geen gedichten. Want ik had gezegd, ik heb geen tijd voor wat dan ook. Oké. Okay. Ik was de, de partypoeper. ah oh. goed. We gaan nu even een spel doen. Dus ook best leuk. Weet je... Het gaat spel doen? Ja. Wat? Ja! Ja! De ben je, hè? Wat heb je met z'n gedaan? <lacht> De familie wocht een spel doen met Sinterklaas. Oh, hoe, hoe ironisch is ja. dat maar happened. Ja, Geen idee. Nou ja, dat is eigenlijk niet echt tijd ons Dus ja. dan kan iedereen een paar cadeautjes en dat moet wel een beetje... Het gaat ook een beetje om de... Het is wel een soort cliché. Het gaat om de gezelligheid, Het gaat om Ik familie en, en samen zijn. Oh, En, en het kerstverhaal. Puff. Sinterklaas eh Ja, maar kut. Okay. Laat maar. Maar dat is wel een aanrader, inderdaad. Een goede aanrader. Nu moet ik even niet denken. De aanrader is. Geen surprise. Moet je maken. Ja. Dat is een goede eigenlijk. Oh, ja, ja nu wel een oh, beetje Ik heb wel een Begrijp andere goede aanrader: ja. bak zelf, pepernoten of speculatie. Dat nou ik echt heel chill. Ja. Ook zelf, um, pepernoten gebak... ik heb dat dus vorig jaar gedaan. En toen. Zo allemaal in één avond zitten, wat er iets minder aan te raden is. heel veel buikpijn. Maar, het, is, het is wel heel lekker. Ik het mevrouw. is ook okay? echt als een. Het is geen grap. Ja, zelfversing. Geen maar. Goed. Maar zelfgebakken pepernoten, zijn echt fucking lekker. En dan je niet allemaal in één avond opeten. Want oprecht, je krijgt echt heel veel buikpijn en een soort. sugar rush. die te intens is. Nou, Combineerd met misselijk zijn. Met misselijk zijn en niet meer uit je bed kunnen komen. En. goed. Zo zou een zeg maar, een heel intens misselijk zijn in je bed. Met nog een half schaaltje pepernoten. <laughs> nou goed. Ja, Het is geen mooi gezicht. Maar. Zelf pepernaasbakken is wel echt chill. Ja. Dat kan klaar. Als, als je ergens een momentje hebt, doe het. Want het is gewoon leuk en het is echt heel chill. Zelf dingen bakken is gewoon. Ik bedoel, en dan het kunnen opeten als in het eten is, het nog bijna beter natuurlijk. Gewoon, ik houd eten. Dat ja. <laughs> ja, dat is wel zo'n terugkerend thema in de feestdagen. Ja. Wat ik heel erg bedoel. Heel veel eten. Ja. Er is heel veel eten en het is allemaal niet, niet goed voor je. Maar wel lekker. Ja, maar ook in mijn Ik wil ook altijd zoiets van ja, weet je. Maak je, er, maak, je, misschien dat ook, maak je er niet zoveel zorgen over dat je slechte dingen eet. En ik bedoel, mag ik ook even goede voornemens afzijken? Maar dat mag, dat, altijd. Ik vind dat namelijk gewoon... Ik, ik snap het concept en ik, ik, ik maak mezelf er ook wel schuldig aan misschien. Dat je dan denkt, oh ja, dit jaar ga ik dit... Maar het, <coughs> het draait eigenlijk altijd uit hoe een teleurstelling. En een gegeven, als je het soort van iets anders wilt doen in je leven, begin er dan gewoon nu mee. En niet pas 1 januari. Want als je het soort van niet nu al wil doen, dan wil je het niet hard genoeg. En dan ga je het ook niet 1 januari doen. Dat is oprecht waar. Als ja, als het is te knikken voor de mensen ja. thuis. <laughs> als je, oh, ik heel lang. Als je echt iets wil veranderen, maar dan pas 1 januari mee beginnen, dan wil je het niet hard genoeg. En Precies. Als in, en ook als je, zeg maar, met kerst zegt. Nee, ik ga dit taartje niet eten, want ik ben aan de lijn Ik ja, moet wel, wel op de weg. kleintjes letten of zo, blablabla. Bla, bla. Dan is er in jouw dagelijkse eetpatroon iets mis waar je, waar je wat Precies. je niet wilt toegeven. Als je gewoon normaal een beetje dus. een beetje normaal gezond eet, kun je prima taart eten met kerst Precies. en alles wat je wil. Dus niet, je gaat er niet dood van. En dat is het belangrijkste. <lacht> Ja, we ja, wel. Nee, maar echt. Nee, maar echt. Maar goed. Um, dat waren onze aanraders. Zullen we het nog even hebben ja, over, de over de wijn? ik uh, Waar ik best wel content mee ben. Ik ben best tevreden ook, ja. Dus ik het vind is... het echt best wel lekker. Ik vind het ook best ja. wel lekker. Ik ga er wel goed op. Ik vind het... Uh... Ja. Ik geef hem een... 8,4. Mm. Van de 10. Van de, oh, even voor de tijd. Oh. Van de 30. Oh. Ik, um, Oh, moet ik ook een cijfer geven? Nu? Oh, nou, hoeft niet. Ik heb Ik ben daar nou een Sterren op. mag ook. Hoe moet werken met. Ik geef hem vier sterren. Van de vijf. Van de vijf. Ja. Van <laughs> tien. Oh nee, toch niet. Oh. Ja, nee, het is. Oeh. Ja. Er is wel allemaal wijn op het op. Ja, goed. ik heb niet zo goed ingeschonken. Nou, ja. Het is een goed wijn. Het is lekker. Uh, oh. nou, Hij is gewoon lekker. Precies. Laat het daarop houden, Het DB Dibbley. koopt goed de goede wijn. Misschien dan... organiseren ze ook leuke unitijdsdagen, maar dat ik bedoel, niet. Het ligt in dezelfde categorie, <lacht> toch? Ik denk in ieder geval dat het lunch goed rijden. is dan, dus dat is het show. Precies. Ik bedoel, alleen daarom zou je al naar de unitijdsdagen kunnen gaan. Gratis lunch. Precies, Precies, voor de wijn die ze daar schenken. Ze hebben ja. daar wijn, toch? Daar ga ik we wel vanuit. <lacht> <lacht> ik bedoel... Uh... Wat, wat is een lunch zonder wijn? Doe, ja. Hallo. Uh, goed. Hé, hey, jongens.